Het weer nog helder, maar hier en daar ook nevelig of mistig. Temperatuur vannacht rond of iets boven het vriespunt. Overdag vrij veel zon. Het wordt dan 3 graden in het noordoosten... tot een graad of 8 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Girl You have to call 1959 toen dit in de hitparade verscheen, Bobby Darren en het door hem zelf geschreven Dream Lover. De derde uur de nacht ging het anders. Het muziekprogramma van de Vara op radio in met muziek van alle kanten, van alle genres en van alle tijden. En in dit uur kan je weer luisteren naar een aantal studioopnames. We hebben studiosessies. De opname van Agnes Obel en Marieke Jager en. Sinds kort ook gebruikelijk in de nacht. Ging het anders uh, iets om te lachen. De, de, de lach klinkt anders, zou ik haar zullen zeggen. Nou, dat valt wel mee. Je kunt in ieder geval straks gaan luisteren. Zo om, om en nabij um, half vijf, even half vijf... naar een fragment uit het programma Na de Pauze met Herman Finkers. Het is nooit volgens mij de ambitie geweest van de dijk... om iets van hun materiaal in Amerika te laten uitbrengen. Maar toch, maar toch gaat dat gebeuren...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 to the bone, you carry on, what you know, mm, you know, you're not alone, oh,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 Ik heb het nog maar even citeren. Hij deed dat in ieder geval ten tijde van de opname Hold on Tide. Solomon Burke... Samen met uh, De Dijk. En afgelopen week werd bekend dat dat album van Salman Burke en De Dijk ook in de Verenigde Staten zal worden uitgebracht. Uh, wat ik al zei, De Dijk heeft volgens mij nimmer de ambitie gehad om uh, van hun materiaal in de Verenigde Staten te laten uitbrengen. Omdat het gewoon uh, simpelweg Nederlandstalig is. Maar zie je, via deze manier gaat het alsnog gebeuren. Salman Burke. Je hebt hem misschien een keer eerder gehoord. Hij was behoorlijk productief. Hij heeft een heleboel, productief. Hij heeft een heleboel plaatopnames gemaakt. Maar ook een heleboel nazaten. 21 kinderen heeft hij maar liefst. 90 kleinkinderen. En 18 achterkleinkinderen. Dit is Agnes Obel. Komt in het voorjaar weer naar Nederland voor een vijftal concerten. En wat je nu hoort, werd 30 november opgenomen... in het programma van Giel Beelen. Riverside. Dan bij...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 From your eyes, you've never been by the river side. Down by the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says. Swim with the current and float away. Down by the river every day oh my god i see Oh, oh, I down by the riverside. Ook wel uit Denemarken. Een aantal weken geleden was ze in Nederland voor een optreden. Maar ze komt weer terug vanwege het uh, grote succes. Alles was uh, uitverkocht een paar weken geleden. Uh, ze zal komen optreden op 8 april tijdens het Motel Mozaïek Festival in Rotterdam. 10 mei. Een maand later in Amsterdam in de Melkweg. 26 mei Chassé Theater in Breda. Op 27 mei staat ze geprogrammeerd in Nijmegen... bij de Stadsgouwbeurder, de Vereniging. En 28 mei in Groningen, in de Stadsgouwbeurder. Agnes Obel. En je hoorde de opname die 30 november werd gemaakt... in het programma van Giel Beelen. Het liedje Riverside. Twee mannen, twee Vlaamse reuzen niet in Nederland uitgebracht, Nederlandstalig materiaal. En het is zo mooi. Steen Murris en Raymond van het Groene Woordje samen gaan zingen. Ik barst niet van de vrolijkheid. Ik mis daartoe de vult. Ik voel al bij ontwaken. Uitgeknust. Ik zie de presentator Zijn lach, zijn energie Ik voel geen spoor van vrolijkheid Want wat ik zie, en ik hoor, la la la, la la la la, la la la, wat een fijne dag. Met de voet, mijn klamptijd in de handen, ja, ja. Maar ik weet niet hoe dat moet. Fijn het een fijne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 Het zou niet mogen zijn, het zou niet mogen zijn. De mensenzee klotst voort in radeloze deining. Wat was er toen met kloosloos dat hij niet voelde? Als kleine kind geswappen, het zou niet mogen zijn, het zou niet mogen zijn. Oud, deze opname van Stijn Meuris en Remo van het Groene Woud. Wat een fijne dag. En het zou niet moeten zijn. Twee composities in elkaar geschoven. En dat leverde dit schoons op. Te vinden op de cd van Stijn Meuris, Die dus vorig jaar verscheen in Vlaanderen onder de titel Spectrum. Er is op dit moment een tv-commercial die van tijd tot tijd uh, voorbij komt op uh, de televisie dus. En dat is een uh, vrouw, een, een echte huisvrouw, die demonstreert een, uh, een soort van zwabber. En om die zwabber er, er gaat dan een lapje omheen. En die neemt al het stof op. Ik ben de naam vergeten van uh, het spul. Maar goed, zij is daar heel enthousiast over. Iedereen moet dat natuurlijk kopen. Uh, zo'n bezem of zo'n swapper, er gaat dan een, uh, een lap omheen. Alle stof uh, wordt opgenomen. Niks blijft achter. En als je die commercial ziet, dan hoor je dit. Daarbij op de achtergrond. Een oude hit van Casey en the Sunshine Band. grootste succes voor Casey and The Sunshine Band uit de jaren 70. That's the way I like it. Op dat moment weer uh, terug te horen bij een tv-commercial. Nieuw, een nieuwe band. Tenminste, in Engeland uh, zijn ze al een aantal jaartjes bij elkaar. Uit Brighton komen ze. En ze noemen zich The Mummers. The Mummers. Er is net een nieuwe cd van hen uitgekomen, Mink Hollow Road. En dit is de van de single... Single met als titel Fade Away. Badplaats Brighton. Daar komen ze namelijk vandaan. The Mummers. In Nederland is volgens mij nog nooit iets van hun uitgebracht. Maar ze hebben al een paar cd's op hun naam staan. Het meest recente album van hun heet Mink Hollow Road. En daarvan is dit dan uh, weer de meest recente single Fade Away to Mummers. Marieke Jager. Zingt James Blake? Of Feest? In ieder geval zingt ze Limit To Your Love, Marieke Jager dus. En deze zangeres Leslie Feist, Feist dat is ook uh, onder de naam waaronder ze dit heeft opgenomen. Limit to your love. En op dit moment staat het ook in de hitpralende versie, die merkwaardige... maar toch hele intrigerende en uh, mooie uitvoering van uh, James Blake. 31 januari jongsleden, toen was Marieke Jager gast bij het ochtendprogramma van Giel. En toen heeft zij Limit to your love Gecoverd, maar dan op de manier zoals uh, Feijster het ooit op de plaat had gezet. Maar het blijft wel mooi. Deze uitvoering van uh, Marieke Jager. Waar we nog meer van zullen horen de komende tijd. Want 1 april dan komt haar uh, nieuwe album uit. Here comes the night zal het album gaan heetten. En op dit moment is ze weer in dit praten te vinden met uh, Traveller. Zo dadelijk. Dan hoor je bij de te anders uh, lachwerk.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 you saw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 Zelfs voor. Weet u wat? Dat is heel ernstig. Maar ze doen het. Mijn vrouw ook. Mijn vrouw ook talloze malen, liefst door het huis. Ik ga van je weg. Ik ga op een fletje wonen. Ik spring in het kanaal en meer van dat soort loze beloftes. En op een gegeven ogenblik had ze er echt een bond gemaakt. Echte bond. Ik zeg, "Nou, hou eruit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 Ik doe het toch iedere keer doorheen hier in de Ja, een nus op de rabat. Nou, dat is een... Uh... sterk nus onder een boomling, dat kan ook nog, ja. Maar goed, uh, zij doen het en mevrouw dit. zo. Dus. Maar goed, een uh, vrouw is anders dan een man. Dat komt omdat een vrouw een gevoelsmens is. Een vrouw heeft domweg meer gevoel. Gevoel voor kaartlezen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 Dan zeg ik onmiddellijk, ik ga er een potje bij masturberen. What they were saying? Now my kids are looking hungry. I get some ham.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 Tindersticks doorgaan, maken ze niet zo'n gezellige muziek. Maar dit is dan hier weer een uitzondering op. Harmony oh, Around My Table van Tindersticks. En daarvoor hoorde je Herman Vinkers. Hij toerde in het seizoen 2008-2009 door het land met zijn programma na de pauze. En ik liet je luisteren naar de sketch A Vrouw. En voor Herman Vinkers begon te spreken, had je ook nog de stem van Daan. En die zong dan weer Icon, een succes van hem uit 2009. En dit wordt de Ruben Blades. Juan Pachanga.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 Con zapatos en colores yeye ye, y ilustrados, los que ENCUENTRA EN su camino los saludan, amen, que felices Juan Pachanga todos JURAN pero llevan el alma el dolor de una traición que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor, y mientras la gente duerme, aparece Juan Pachanga. Ja, Ruben Blades, Juan Pachanga, dat was hetgeen wat hij zong. Ruben Blades afkomstig uit Panama, daar is hij geboren, daar woont hij nog steeds. Tot aan het nieuws, de nieuwe single van Eliza Doolittle. Baseert. Inderdaad, op die uh, oude hit uit de jaren 80, That's the color of money. De nieuwe single van Eliza Doolittle. Die kon je hier beluisteren bij De Nacht Klinkt Anders. En die single heeft als titel Moneybucks. Dadelijk meer de Nacht Klinkt Anders hier op Radio 1.